One good Yeah Such a perfect day I'm glad I've been with you Oh, such a perfect day We just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 en de bussie, en de vol met polen En de busje, en de busie. Go, go, go S Morgens, middags, avonds laat Rijdt bij ons in de straat Een busje vol met polen Kijk ze daar nou toch eens gaan Waar komen ze vandaan? Waar zitten ze verschoven? ZANG sí. En de go, go, go! Hallo, met Johan. Hi, Johan. Ah, wat camping, burgemeester. Zeg, ik moet nog even de kwaadje doen. Uh, heb je nog een uh, aannemertje voor me? Nee, helaas nog. Maar wel, een busje vandaar! Vol met Polen en de en de Bussie Go go go! En de Bussie en de Bussie en de Bussie Volg met Polen en de en de Bussie Go go go! Ja en deze vlag heb ik gedraaid speciaal voor de mensen die mij van de week voor de sokken hebben gereden NBC, NBC. Go go go! En de Bussie en de Bussie en de Bussie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 En ook de download links. Ja, die hebben jullie allemaal hard nodig. Als iedereen die nou even op hun Facebook of Hives gaat zetten, nou, dan komt het ja. allemaal goed. Oh, dat zou ik geweldig vinden. Ik heb alle hulp nodig. Zo ik ga het in ieder geval doen. Alweer. Je bent een schat. Dankjewel voor je tijd. Nog een kleine vraag aan je nog ja. tot, tot slot. De, de, het verhaal ging toen de tijd rond uh, dat jij uh, in samenwerking met Wolter Cruz uh, misschien een klein feestje ging organiseren. Hoe staat dat in, in, uh, in het verband nog? Ja, dat wilden we inderdaad heel graag doen. De wil is er ook nog steeds. Waren het niet dat Wolter Cruz natuurlijk een ongelofelijke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 en die tijd is er helaas even niet. Nou, we wachten gewoon af. Absoluut. Als er nieuws is, is dat te vinden op, uh, op mijn website. Sasjabrouwers.com.nl .nl of .com. Maakt niks uit. Oké. Okay. Heel, heel erg heel bedankt goed. voor je tijd. En jullie ook bedankt. En ik hoop jullie gauw weer te spreken. Oké, okay, tot snel. Dankjewel. Hoi. Hoi. Het is beter voor ons beiden. Zou gebeuren? Nee, dat zag ik niet. ik moet met je breken. Maar het doet zo fijn dat alles wat je zei, wat je hebt beloofd, ineens niet waar De eerste deed. En waarom blijf je vragen Of ik het zeker weet Ik zou het liefste vluchten Hier ergens ver vandaan Als jij eens reken zou voelen wat ik voel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 Ik ga het helemaal uitleggen. Ja, leg jij het maar even uit. Het is wel een heel sappig verhaaltje. Een sappig verhaaltje. Ja, echt serieus. Uh, ik Je... moest voetballen in Amstelveen ja. met uh, met want De voetbal ik. Ja. En uh, nou, ja, het was een redelijk normale wedstrijd, maar langzamerhand werd het wel, ja, nou, laat het zo zeggen iets feller. Oh. En, uh, en uh, nou ja. gekomen.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 Ik werd vanaf afgestuurd, hij werd helemaal kwaad. Nou hij ja, moest je met tien man verder. Scoord was nog de 2-2.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 Wacht ervoor. En... Wacht. Ja, het internet is een beetje traag vandaag. Is dat zo? De Ruiter. De Ruiter? Nou. Nou, ik ben benieuwd. Nou. Maar ja, dat is dus het verhaal. En, uh, ja, en uh, het is sowieso een zootje hoor. Als je Harlem in wil rijden bij Schalkwijk, dat staat dat helemaal vast. Alleen vanwege dat? Ja, nou ja, en dat, het staat helemaal vast. Uh... Maar wat is er nou met Nederland aan de hand, Rudy? Want je hoort <laughs> steeds meer dat soort verhalen. Wat voor verhalen? Ja, dat. Wat is dat dat uh, mensen opeens weer gaan vechten of thuis het football. Ja, dat is, e dat is eenmalig. Hè? Dat is, weet je, uh, um, ik, als ik, ik eerlijk hè, en ik zeg meestal het ligt gewoon aan ons, maar het lag nu echt aan de scheidsrechter. Als de scheidsrechter gewoon streng is en um, gewoon eigen beslissingen neemt, dan, uh, dan ben je gewoon met hem eens. Maar dit was echt, uh, was echt drama. Ja. Hé, hey, ik vraag me af, wat vind jij? Vind jij dat uh, Johan Kruif uh, bij Ajax moet blijven of niet?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 Van Ruid, maak Ajazeker kampioen. Als ik zo naar Barcelona kijk, dan droom ik van die tijden in de meer. Nou, Rudy, wat vind je ervan? De klote nummer, zeg. <laughs> Hij heeft wel gelijk, we willen Johan, maar uh, maak er dan geen liedje over, alstublieft. We willen Johan, wij Wille ik uh, kan dit liedje tegenop uh, halen. Nou, ik dacht, ik ga het eventjes met je delen. Kijken wat jij ervan vindt. Ja. Uh, dat je Johan terug moet, maar dat dit nummer uit wordt dat, dat niet. kon ik beter nee, niet beter niet. Wat een kutnummer. <laughs> <laughs> nou, we zullen nu echt de muziek even draaien bij Entertainment for you. En jij gaat zo meteen uh, achter de knoppen plaats uh, nemen. Yep. En dan wens ik je heel veel succes vandaag tijdens Entertainment for You. You're a star in heaven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 een kerstliedje, Nee, nee, nee, nee. Het lijkt er misschien op, maar het is er niet. Het is, uh, als ik het goed heb, rond april 2004 uitgebracht. Het is Coop and Come to Me. Zometeen het tweede deel van Entertainment View, maar nu eerst het weer, verkeer en het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst